So Wil je eens roken, dan kom je in nood. Je zoekt naar het sapiën wat mooi. De bruine gom draagt dan alleen maar een hoed. Het bruidje is anders. Die Oh